Het is niet omdat je instaat voor de veiligheid dat je zelf een brave Dutske zijt. is niet waar? Hij denkt dus dat ze je ligt. Of dat hij zelf bedrogen wordt. Ik zou dat niet uitsluiten, nee. Ja, begin dan maar eens te bewijzen. Wacht, zou ik zeggen, het blijven proberen, commissaris. Het is voorlopig uw enige mogelijkheid. Morgen, Peter. Morgen, André. Sorry, baby. Alles goed.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 Huh? Ja, maar dat is alleen nog ste week op de grote markt sta En al die dikke nekken stappen door voorheen voor uit die geblendeerd auto's. Eh, maar ik toch weten dat je dat moest salueren? Salueren <lacht> haar nou, voor alles wat uitstaat, Bruno. <lacht> oh, dan krijg je zeker niet mijn zoen. <lacht> Moraleu, hou ook, wil ik dat weten? <lacht> ja. zeg eerlijk gezegd, ik, ik zou het ook niet weten. Wat je er? Ik ken de helft van de Belgische ministers nog niet. <lacht> ah, wel, lieve Bruno, je ja. wist het goed. Je is niet te groot, je is zwart hoor. Je verft volgens mij, want ja? zo jong is hij niet meer. Hè? Uh, een zware snor en een litteeken op zijn rechterwang. Maar hier zie je, hier zie Madame heeft connecties in Madrid. Ja, nou, hoor, dan ben ik gisteren naar de coiffeur, wie is die? En dat is zijn broer, of wat? <laughs> de boekskas. Ah, de boekskas. Ja. ...de betrouwbare informatiebronnen. Ja, maar een foto, dat ligt niet, hè, commissaris. Ja, stond er toevallig ook nog wat tekst bij? <laughs> hoeveel lieve hij al ja. gehad heeft en zo. waar hij overal een of, of, villa heeft of zo. Hij is Ja, Zijn vrouw is vorig jaar gestorven. Ja, nu, het zegt hè. Dat kan kloppen. Gewoonlijk, als je zo'n gasten op bezoek krijgt... ...moet er voor madame een apart programma Wella. worden voorzien. Hè. Je kent dat, een bezoek aan een kindergasthuis... Of een school, een of ...werkplaats zo. voor ja. minder valide... Maar inderdaad, daar heb ik nog niks over gehoord. Ja, maar zijn dochter komt sindsdien altijd mee. Pilar eet ze. Wat? Pilar. pilar? Ja. Maar ja, mosa, Bruno, je moet daar niet zo mee lachen. In Spanje is dat een doodgewone naam, hè, Pilar. Pilar, Pilar. Allee, vrij is hè. Maar, <laughs> Dat is Bruno. bruin, <laughs> <laughs> commissaris, oh, nou passen ze. Ah ja, er is veel kassen, dat u de pilaren beter gaan noemen. Ah, gaan oh, joh, wat, een terug, humor, wat een humor, wat een humor. Allee, versta je niet, commissaris? Hey, ik doe mijn best, Bruno, hey, ik doe mijn best, maar ik kan niks beloven. Ja. Heeft nee. er in... niks gezegd van in? Uh, jawel, maar... Ja, maar wat blijft je dan? Het is belangrijk, hè? Een lach van de ene, een rol van de andere. Wie zou er hier niet willen werken? Hoe? Ja. Gewijzigd? En ik weet van niks. Ja, het is daarom dat je hier zit hè van in. De mail is juist binnen.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 Mag ik het ook weten van in? Torquemada was een Spaanse groot inquisiteur. Een groot inquisiteur? Ja. Ja. Ja. ja, geen simpele geest. Ja. Hij vond het naar het schijn plezant... om ketters in de nok van de kerk op een dwarsbalk te laten verkommeren... tot ze van vermoeidheid en schreek op de plaveien te plettervielen. Gezellige keel. <tots> ja. ja, maar wat ik eigenlijk niet begrijp... Hè, A -a. dat is waarom ze juist mij en niet u genomen hebben om die operatie te leiden... Vous avez dit, mais. Ah, ya, ya, ya, ya, ya, a, il y ouais